11 uur. Het NOS-journaal. de Jong. De gemeente Alkmaar mag een deel van de prostitutieramen op de achterdam sluiten. De Raad van State heeft beslist dat de gemeente geen vergunning hoeft te geven voor 92 ramen. Verslaggever Edwin van den Berg. Verschillende panden zijn volgens de burgemeester gekocht met crimineel geld. Dat is betaald na de ontvoering van Freddy Heineken in 1983. De exploitant van de Achterdam kreeg eerder wel gelijk van de rechter... maar verliest de zaak nu bij de Raad van State. Die oordeelt dat de gemeente terecht een nieuwe vergunning weigert. En tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep meer mogelijk. De laatste oorlogsmisdadiger die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal... is opgepakt. Het gaat om Goran Hatschits. Hij was acht jaar lang op de vlucht. Correspondent David-Jan Godfra over wie Hatschits is. Woonde toen uh, Jugoslavië uit elkaar begon te vallen in het begin van de jaren 90. Boran Hadjić was de leider van die Servi Servische Kroaten en die wordt ervan verdacht dat hij uh, leiding heeft gegeven aan de etnische zuivering van Kroaten in Kroatië. De Servische president Tadić houdt in de loop van de ochtend een persconferentie. Na de arrestatie van de Bosnische Servische generaal Mladic was Hadjić de laatste verdachte die nog werd gezocht door het VN-tribunaal in Den Haag. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt. Die betrokken zijn geweest bij de aanvallen op verschillende websites. Waaronder de datingsite pepper.nl een paar weken geleden. De jongste verdachte is 17 en de oudste 35. Het team high-tech crime van de nationale recherche kwam de vier op het spoor. Door met een schuilnaam een intern chatkanaal van de hackers binnen te dringen. Bij huiszoekingen bij de vier verdachten zijn computers en externe harde schijven in beslag genomen. De Nederlandse hackersgroep is volgens de politie vermoedelijk voortgekomen uit de internationale hackersgroep Anonymous. In de Verenigde Staten zijn 16 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij Anonymous en in Groot-Brittannië één. In Somalië zijn al tienduizenden mensen gestorven als gevolg van hongersnood en ernstige droogte. Dat zeggen de Verenigde Naties. Het gebied kampt met de ergste droogte in meer dan een halve eeuw. In twee gebieden in het zuiden van Somalië heeft de VN nu officieel een hongersnood vastgesteld. En de situatie verergert met de dag. De afgelopen twintig jaar kende het gebied geen hongersnood. De islamitische beweging Al-Shabaab, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft Zuid-Somalië grotendeels in handen. Al-Shabaab heeft steeds buitenlandse hulp aan het gebied verboden, maar staat die nu wel toe. De VN en Amerika hebben gezegd dat de hulporganisaties meer veiligheidsgaranties moeten krijgen voor ze het gebied binnengaan. Het weer, vanmiddag vrij veel bewolking en af en toe wat zon... maar ook buien met plaatselijke kans op onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 landen te inwaarts. Het blijft de komende dagen wisselvallig zomerweer. ABB verkeersinformatie. Op de A2 bij Utrecht staat richting Den Bosch... tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein een file van 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem... staat tussen Os en Ravenstein 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij.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 Goedemorgen, het peloton gaat vandaag de grens over. En ik hobbel er gewoon achteraan. We gaan naar Pinerolo in Italië. Met bergen. Het klimwerk kan beginnen in de eerste echte Alpen-etappe. En zelfs met goede benen kan er nog van alles misgaan. Want wat doet het weer? Moeten de renners met hun ijsmutsen op achter de sneeuwschuivers aan of toch niet? Zover zal het waarschijnlijk niet komen, want volgens de laatste berichten wordt er gekoerst met de zon op het gezicht. Fietsen in extreme omstandigheden, het past prima in het heldhaftige verhaal dat Tour de France heet. Een verhaal met nog 170 hoofdrolspelers, de renners. En behalve hard fietsen doen ze nog iets, ze verleiden. Ja, u hoort het goed. Ze verleiden. Hoe? Dat vraag ik straks aan mijn gast van vandaag, schrijver Jan Siebelink. En verder leid ik u soepel langs de reclamekaravaan, ben ik uw quizmaster tijdens de dagelijkse fotovraag... en maak ik ook nog een tussenstop bij verslaggever Robert-Jan Boy. Hij bezoekt vandaag weer. De Robert-Jan, bij wie bel je aan vandaag? Ik ben vandaag bij Klaas Haan in Veghel. Toerkijker, toergek. Hij eh, brengt heel wat uren door voor de televisie, heb ik al begrepen. En het is altijd leuk om even in de woonkamer van zijn toerkijker te kijken. Want, Klaas, als ik hier naar rechts kijk, staat daar een, een boekenkast. Werkelijk Ko helemaal vol met boeken. Met kookboeken, moet ik eigenlijk zeggen. Kookboeken en uh, wijnboeken. Weer zo'n lekker bek. hier uh, 25 jaar Frankrijk, met de caravan op en neer. Ja. En dan uiteindelijk, uh, inmiddels 20 jaar... Finologische begeleider van de kookclub Les Amis Culinaire. Wacht eventjes, vandaar al die flessen wijn die we hier zitten. Dus dit, even kijken, een Chateau Simian staat hier in de kast. Ja, onder andere Château Neuf du pape Is het aardig voor de etappe van vandaag? Nou ja, niet helemaal in die richting, maar ja. ook in Italië hebben ze geweldige wijnen natuurlijk. Ik begrijp het. En hier is de eet, uh, eetkamer, eettafel. Daar liggen ja, de tourboeken al, uh, al klaar. Bankstel staat daar. TV hier tegen de muur op een eikenhouten TV-meubel. Daar zie je dus de hele dag. Uh, en dan... daar is het vanaf smiddags tien over twee is het natuurlijk rechtstreeks naar de etappe kijken. Ja. En vooral vandaag, waar we de Alpen in gaan. Geweldige sport die de renner individueel toch moet opknappen. En dan begrijp ik dat je vroeger wel zelf gefietst hebt. Ja? Bij een heel klein fietsclubje, ja. maar daar ben je helemaal mee gestopt. Nou ja, op een gegeven moment. Ik ben de 60 gepasseerd en als je dan met de jongere buurrenners uh, ja. gaat fietsen, ja. dan is het op een gegeven moment. Uh, dan gaan ze te hard? Dan gaan ze te hard. En... Maar ook je racefiets is weg, heb ik begrepen, Klaas? Ja, die heb ik aan een familielid uh, gedaan. Om, uh, hij wilde nog wel fietsen. En ik ben naar, aan, naar, aan het vinden. Dus er en... steekt eigenlijk geen zin om even in de schuur te kijken naar de racefiets. Want die is er niet meer. He? De racefiets is er niet meer. Nee. Goed, dan blijf even hier in de woonkamer. Uh, ik weet niet of je een flesje wijn open gaat trekken. We zijn in training natuurlijk, Klaas. Nou ja. Dat nog steeds nog wel. En we gaan eens even kijken hoe het zit met jouw uh, toerliefde. Want ja, alles ligt hier klaar. Absoluut. En je bent er ook geweest bij de Rabo ploeg. Tot zo, Deborah. Tot zo, Robert-Jan Boy. Op bezoek bij Toer en ook wijnliefhebber dus Klaas Haan. Later in deze uitzending stop ik dus weer even gewoon bij hun. De proloog. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma... is waarschijnlijk de grootste wielerliefhebber in het huidige kabinet. Hij was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Wielerunie... en nog altijd de motor achter de profronde in zijn eigen woonplaats... Surhuisterveen. Goedemorgen, meneer Atsma. Goedemorgen. En waar bent u nu op dit moment? Nou, we zitten op dit moment uh, halverwege Sibbe, de woonplaats van Rob Ruijg en uh, de Alpen. Want we zijn uh, ja, toch onderweg naar een paar mooie Alpen-etappes, hoop ik. En uh, ja, we willen er eigenlijk uh, lijf een uh, klein beetje van meepikken. Ja, op weg nog, dus de etappe van vandaag gaat dan aan uw neus voorbij, denk ik. Ja, maar die van gisteren ook. En die hebben we dus op tv gevolgd. En van vandaag hopen we hem uh, uh, ook nog. Via de, via de media te kunnen volgen. En dan zitten we er uh, naar alle waarschijnlijkheid morgen, overmorgen en misschien ook zaterdag uh, heel dicht uh, bovenop. En uh, ja, de Alpen is toch altijd iets speciaals, dus uh, als je er één dag van mee mag uh, pikken dan is het al geweldig. En twee, na twee dagen is helemaal bijzonder. En morgen is misschien ook wel de mooiste met de Calibier natuurlijk die er aan ja, komt. Ja, ik, uh, ik denk dat het morgen uh, echt gaat gebeuren en uh, overmorgen hebben we natuurlijk uh, de etappen naar Alpe Maar uh, ik, ik verwacht zelf dat het morgen echt uh, uiteen gaat spatten. Ja, dat mag ook wel eens. Uh, zeker, ja. Nou ja, gisteren was natuurlijk ook wel een spannende dag. Ja, nou ja, kijk, gisteren hebben we eindelijk uh, de aanvallende dat doorgezien. Hij was, uh, heeft, heeft toch heel lang last gehad van, uh, van zijn val, van zijn blessure. En uh, ik ken zelf dat, uh, dat het broertje Slek het hebben laten afweten in de Pyreneeën. En uh, ja, misschien hebben we gisteren wel het antwoord gekregen waarom ze uh, het een beetje hebben laten afweten. Ik denk dat ze niet beter konden. En uh, ja, mijn, mijn inschatting is dat vandaag uh, Evans, kon dat door en uh, wellicht ook nog uh, Basso dat die er nog een keer vol tegenaan gaan. En dan uh, zullen ze morgen, denk ik, het echt een verschil proberen te maken. Nou, en de jongste van de broertjes, lekker Andy, die had wat moeite met de dalen. En daar is tijdens ja. deze tour ook al veel kritiek op geweest... op de organisatie en dan met name het parcours. Uh, het zou namelijk te vaak over smalle, bochtige weggetjes uh, ja, gaan. Wat vindt u van die kritiek? Ja, nou ja, kijk, wat Andy Slekkerts zegt, dat, dat verbaast me op zich niks. Hij is natuurlijk niet een van de beste betalers van de peloton. Ik heb, uh, Sanchez heb ik er niet echt over gehoord en Contador ook niet. Kijk, en het is nu eenmaal een gegeven dat als je de bergen op wilt fietsen, moet je hem vaak ook weer fietsen naar beneden. Ja. Dus uh, de afdalingen horen erbij. En uh, ja, dat is, dat, dat, dat is wat mij betreft uh, uh, nu niet anders. Het is natuurlijk wel zo dat je als toerorganisatie er altijd op moet letten dat de regen die je, die je in parcours opneemt, dat die ook... Uh, ja, toch redelijk begaanbaar moeten zijn voor een peloton. Maar uiteindelijk zijn het altijd de renners zelf. die voor een belangrijk deel ook uh, bepalen uh, hoe risicovol het is. En als u er zelf naar kijkt, wat vindt u dan van die weggetjes? Ja, ik vind, ik vind dat, dat je niet te snel moet roepen dat het niet kan. We, hebben, uh, we, we zien in het voorjaar de Ronde van Vlaanderen, we zien in parijs roubaix uh, Nou, daar kun je ook heel veel vragen bij stellen. Damse Goldrace in ons eigen Zuid-Limburg uh, is soms ook commentaar op. Maar wat ik zeg, van, ja, het zijn toch ook de renners die zelf voor een deel bepalen uh, uh, wat er gebeurt. En ja, deze dagen heb je te maken met veel regen. Dat is natuurlijk wel een extra handicap, zeker als het gaat om afdalen. En uh, dat maakt het ook lastiger en voor een deel ook gevaarlijker. Maar tegelijkertijd uh, kijk ik ook naar het materiaal waarop de coureurs rijden. Dan zeg ik van nou, ook binnen de UGI hebben we de afgelopen jaren nog veel en vaak over gesproken. Uh, het zou ook best zo kunnen zijn dat er een deel van de, van de valpartijen ook mee te danken is of te wijten is aan het, uh, aan het materiaal waarop vandaag de dag wordt gereden. Ik vind het zelf soms wel eens wat uh, te licht allemaal worden. En wat verwacht u nog van de Nederlanders? Ja, ik, ik noemde al zijn naam Rob Rijf... Uh, ja. ik, ik... Ik kom uit Zuid-Nimburg op dit moment en uh, ja, je, je ziet dat daar de, de stemming geweldig aan het omslaan is. Omdat Rob Rijf eigenlijk de komende dagen, naar mijn inschatting, nog wel uh, zou kunnen uh, stijgen tot de top 15. Uh, hij is onze nieuwe, nieuwe toerheld uh, aan het worden. En uh, ja, daar, daar moet je toch heel veel bewondering en respect voor hebben. Ik heb dat trouwens ook voor al die anderen die, uh, en op het nu gaat om Tetan of, of om uh, Tjallini of om Wester, Al die jongens die uh, veel ellende al hebben meegemaakt de afgelopen dagen... En je ziet hoe ze knokken. Ja, daar moet je die respect voor hebben. En dat geldt op mijn betreft ook nog steeds voor gezing. Waarbij natuurlijk iedereen ook stil. is. Dus hoop dat hij uh, ja, langzaam maar zeker toch aan het herstellen is van zijn uh, val in de eerste week. Nou, ja, ik hoop het echt, maar als ik zie wat er gisteren gebeurde, dan betwijfel ik of hij nog echt eh, potter kan breken de komende dagen. We hebben nog drie dagen. U gaat ze aanmoedigen van dichtbij bekijken. Je weet maar nooit. Van heel dichtbij de coureurs volgen en aanmoedigen. En daarna natuurlijk op naar de criteriums. Zo is het. Joop Atzma, nog een heel goede reis. Dank u wel. Graag gedaan. De proloog. Tijd voor de fotoquiz. Op de website proloog.vara.nl vindt u een uitvergroot detail... van een foto die met wielrennen en de tour te maken heeft. Aan u de taak om mij te vertellen wat er op die foto staat. En als u het goed heeft, dan maakt u kans op een heel mooi wielerboek. De foto van gisteren dan. Daarop waren wat lijnen te zien en een stukje van een fietswiel. Daarbij gaf ik u ook nog de aanwijzing dat het hier gaat om een hulpmiddel... dat het verschil kan maken tussen winnen of verliezen. Nou, volgens Maria Omtzig is dit een van een moderne fotofinish. Met de lijnen worden de posities van de voorwielen aangeduid. en ze zijn van onmisbaar belang bij Massa Sprint, zo schrijft zij. Dat klopt helemaal. Maria Omtzigt krijgt een wielerboek. Dan naar de nieuwe foto. We zijn dit keer op zoek naar iemand. Een persoon dus, die onlosmakelijk verbonden is met de Tour. En ik zou er dan ook nog bij willen zeggen dat de Proloog een machtig mooi programma is. En ja, dat mag ik best zeggen. Wilt u ook kans maken op een mooie prijs? Surf dan snel naar Proloog.var en vertel mij wat er op die foto staat. De proloog. Wie aan schrijver Jan Siebelink denkt... denkt waarschijnlijk direct aan knielen op een bedviolen. Siebelinks absolute bestseller uit 2005. Maar toen had hij al zo'n 30 boeken op zijn naam staan... waaronder Pijn is Genot. En dat is een bundel met literaire wielerverhalen... aangevuld met interviews die Siebelink had... met oud-wielrenners zoals Wim van Est, Johan van der Velde en Peter Post... Pijn is genot, ligt nog altijd in de boekwinkels. En wie het boek leest, merkt meteen dat Jan Siebelink... een grote liefde heeft voor de wielrennerij. Goedemorgen, meneer Siebelink. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Zo, zo is het toch? Ja. Hoe ja. is uw liefde ontstaan? Uh, oh, um, ik herinner me wel dat ik als een klein jongetje... Uh, tien, tien jaar zijnde op mijn rode fiets naar de lagere school reed. En dan uh, moest ik een hele scherpe bocht maken. En dan riep ik in die bocht... Uh, Pijnenburg in de bocht. En dat deden we allemaal op schoolplein, alle jongetjes. Dus, en ik wist niet wie Pijnenburg was. Ik dacht aan uh, Koek of zo ja. in, in, in, in Deventer. Maar Pijnenburg be, bleek later, toen ik dat, dat in die wielhistorie uh, terecht kwam... dat een beroemde wielrenner van voor de oorlog was. Dus, dat, toen was ik tien jaar. Maar later heb ik kennis gemaakt met de, de wielrennerij. Omdat ik uh, in contact kwam met het bordeel Sauna Diana... Dat is, dat is, en de eigenaar Jantje Simons. En Jantje Simons is het slapie van gert Teunissen. Kijk. En daar kwam ik op een bepaald moment terecht. Niet om daar naar een dame te gaan. Maar om een stukje te schrijven over dat gebouw in Zunders. Hè, de villa. En uh, via Jan, Jan, Jantje Simons. Uh, die trouwens acht keer naartoe gereden heeft. Kwam ik in contact met Johan van der Velden. Die niemand wou spreken, want die was in de gevangenis en die gebruikte amfetamine. Maar via die, die familie Simons kwam ik in contact met hem en met Erik Breukink en, enzovoort. En zo is het een beetje ontstaan. Hè. En zo ging de fiets rollen om het dan even zo Ja, uh, te Jacobs drukken. trainde daaronder in, in, die, in, in dat gebouw. En, en, ja, dus zo, zo, zo heb ik iedereen leren kennen. En, uh, via sauna Diana naar de fiets. Ja. Uh, maar ik uh, heb ook in een van uw verhalen gelezen... dat uh, u een heel handig schoolvriendje had. En dat had dan een uh, kristalontvangertje gebouwd. Daarmee kon u naar de radio luisteren. En daarmee uh, ja, was ja. u al heel vroeg in verbinding ook met de tour. Nou, ik weet ook dat mijn vader uh, viooltjes uitplantte. Op een bed violen, ja. en Ik, zat daar, ik, hielp, ik stond daar en ik had een kristalontvangertje. En ik weet wel dat ik... Uh, terwijl hij met zijn handen in de grond bezig was... dat ik luisterde en hoorde... In, dat moet in 1951 geweest zijn. Dus de val van Wim van Est in het ravijn op de Obisk. En uh, ja, dat is het wonderbaarlijke, want uh, ja, het leek op de, de radio explodeerde. Hè. Dat, dat, dat, daar gebeurde iets. En het neemt je... in, in de Kijk, de verbeelding speelt nu een minder grote rol als dan alleen maar radio was. Dus, dus hij viel in de ravijn. En je dacht, de ravijn, hoe, zag, hoe ziet een ravijn er in vredeslam uit? En dus je dacht, ik dacht aan Bijbelse tafereelen, aan de god van Machpela waar Abraham begraven was. Dus, ik kom alle, dus het luisteren naar de radio betekende ook... dat je verbeelding eh, voortdurend eh, ja, eh, ja, gestimuleerd werd en zo. Heb nou, je ja, er zelf een heel beeld bij bedacht? Daar heb ik een heel beeld bij bedacht. En, en ik denk dat daar ook weer de grond lag voor. Ik vind het wielrennen toch een, een sport die mij buitengewoon raakt op de een of andere manier. Vanwege triomf en val liggen dicht bij elkaar. En het is ook een soort afspiegeling van, het, van, de, van, van ons gewone leven. He? Ook met de fraude, de doping. We bedriegen soms elkaar. En er zijn hoogte- en dieptepunten. En het wielrennen heeft iets wat een andere sport bijna niet heeft. Namelijk, zij gebruiken de weg waar wij ook op rijden. En je kunt ze aanraken, je kunt ze ruiken, de, he, hun geoliede benen. En het doet denken aan de marathon van vroeger bij de Grieken. He, dat is ook, de, ook langs de weg kon je, kon je lopen. Of het wagenrennen in, in de oudheid. En zo is het, het, het wielrennen de sport van, voor, ook voor de massa, voor ons allemaal. En, uh, Misschien zijn atleten wel nooit zo dichtbij geweest. Ik vind ook dat de val, van, de val van een wielrenner is wat anders dan... Het vallen van een voetballer. Een voetballer wordt gehaakt. Hè? Die wordt gepakt. Een, een, een, een, een uh, wielrenner die valt. Uh, dat kan zijn omdat een kip over de weg loopt. Of een hond. En dat betekent namelijk dat hij dus het lot slaat toe. Dus, dus wielrennen is Griekse tragedie. Nou, valpartijen genoeg in deze ronde, zou ik zeggen. Ja, en... Zo'n hoogheid die daar in, in, in, het, in het prikkeldraad zit, is ook weer bijna de kruisiging van Christus. Hè? Het is ook een sacrale sport, hè? Het, is, het is een religieuze sport. Alles, de verwondingen die toeslaan, het offer dat gebracht wordt, het zich ontledigen, hè? je moet je leegmaken, zoals trouwens mijn vader zich leeg moest maken voor, om Christus toe te laten in zijn hart ja. en los, de dingen van, het, van de wereld los te laten. Zo moeten zij zich opofferen voor de ander. Is wielrennen de puurste sport die er is? Ja, dat vind, vind ik een buitengewoon heldere, zuivere sport. Er gebeuren natuurlijk allemaal dingen, er worden afspraken gemaakt en er wordt, uh, elkaar wordt verlinkt en zo. Maar ik vind uh, Er wordt gelogen, er wordt bedrogen, ja, zeg me, maar, nog wel eens. Als iemand demareert uh, op, he, waar niemand meer verder kan en, en zij nog uiteindelijk zijn het in zo'n groepje dat, dat dan overblijft, is er altijd nog eentje die nog harder kan en die uit zijn reserve sput. En. Ik vind dat is de schrijver die ook uh, nog, uh, terwijl hij een boek schrijft... Ja, het goud probeert te delven uit zijn ziel... Waar, waar de kinderangsten heersten en, en de trauma's. En daar, daar probeert hij een mooi boek van te maken. En, en daar deze, is de parallel tussen de schrijver en de wielrenner. En dat, zoals het komt daardoor de grote verleider is van deze tour. Het uh, moet de schrijver de grote verleider zijn. Hij wil dat zijn boek gelezen wordt. En uh, die Contador vind ik. Alleen ja, de, naam, is hij de, naam, de naam. De naam. is de Condor. Dat is de adelaar die over de bergen vliegt. Hè? Zoals ik was deze, deze, dit voorjaar in Toledo, waar Bajamontes zijn fietswinkel had. Hij heet ook de adelaar van Toledo. Toledo, ja. En, en de Condor, de, het woord is al hartstikke mooi. En Contador zal ik net onderweg hier naartoe te bedenken. Conte is een verhaal. Conte de V is een sprookje. Ja. Conte door. Dus Conte Doro is uh, een, een gouden verhaal. Nou, die jongen die heeft een gouden verhaal. Die heeft al drie keer de Verweldhaafd of de, de Tour gewonnen. En nu gaat hij hem waarschijnlijk weer winnen. En, en hij is hartstikke mooi om te zien. Hè? Of, het is een hele mooie man. die. Ik vind het een... Uh, ik mag er gaan naar kijken, ja. En, dat en de, alles kleine ver, de kleine verleider is, de kleine verleider ja. is uh, Rob Ruig. Onze Nederlandse troef die daar toch maar mee rijdt en zijn plaatsje in het peloton heeft. Want dat is ook een heel, daar gebeurt wel alles in het peloton. Als ze je, als je niet mogen of als je niet goed bent... dan word je er gewoon ook uitgeflikkerd bijna. Maar hij heeft zijn plaats verdiend. Men accepteert hem dat hij naast Contador rijdt. En dat zie je ook steeds, hè? dat je net erachter zit. Hij is niet arrogant, maar hij heeft, heeft ook een leuk gezicht trouwens. Hij is ook een lekker jong gewoon hè, om te zien. Of niet? Nou, jij vraagt het aan mij. Nou, ja. Hij ziet <laughs> ja. er niet verkeerd uit, moet ik zeggen. Nee, helemaal nee, niet. En hij heeft ook iets vanzelfsprekend van... nou, dit doe ik. En ik, ik, ik, ik sta er gewoon. En nee, maar ik kijk er met grote bewondering naar. Dus, uh... En meneer Siebelink, als ik zeg uh, Jacques Brel, was dat ook een verleider? Ja, zeker. Ja. ga je de muziek daarvan draaien. Wij, ik ga <laughs> het nummer ja. van uh, Jacques Brel draaien. Goed. Amsterdam. Ja. De Radio 1 Tour Top 100. <laughs> nummer 21. Port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent, au large d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dort comme des oriflammes le long des bergements dans le port d'Amsterdam. Il y a plein de bières et de en première lueur. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes, dans le port Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains... À revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils courent ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accord et on pense. S'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire Alors le geste grave Alors le regard fière Ils ramènent leur pataves Jusqu'en plein de lumière Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui boivent Et qui boivent et reboivent Et qui reboivent encore Ils boivent à la santé Des putains d'Amsterdam Dans ou d'ailleurs Enfin, ils boivent aux dames, die leur donnent leur jolie corde, die leur donnent leur vertu, pour une pièce en or. et quand ils ont bien vu, le au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure, sur les femmes infidèles, dans le port d'Amsterdam, dans le port Nummer 21 in de Radio 1 Tour Top 100, Jacques Brel met Amsterdam. Bij mij nog altijd in de studio uh, Jan Siebelink, schrijver en, uh, en ja, wielerliefhebber. Een passie voor, uh, voor de sport, mag ik toch wel zeggen. We hadden het zojuist over het, uh, over het verleiden, dat wielrenners ja, verleiden en sterven in het zadel. Misschien hadden wij vooraf wel gehoopt op uh, Robert Geesink als de grote verleider in ja, deze Tour. Ja, ja. Ja, je zucht zuchtig Nee, als volk hoop je ook dat het, dat het dan lukt en zo. En, en, en je zag die man toen binnenkomen, dat zal ik nooit vergeten. En ik, ik had wel met hem te doen, met, met, dat, met dat schrale, bleke ruggetje... en met die tapes die, die er overheen liepen en gebogen was hij. Hij schaamde zich heel erg. Ook voor het volk en voor zijn, zijn vriendin Daisy Sartre, stond daarbij. En, en, en de of van, van de Rabobank dan. En, dat was na die dramatisch niemand, niemand verlopen etappe ja, was, naar, naar Luzardinien. Ja, ja, hij, hij was tekortgeschoten. Dus hij, dus hij was schuldig en zondig. En dat zag je aan, aan die gebogen rug en hij had ook niks te melden verder. En, het is wel een jongen met wie ik dan zou willen praten. Eens een keer, om, om dan Wat hij dan precies gevoeld heeft. En, ik moest ook heel erg sterk denken aan belokki. Gisteren kwamen ook die Col de La Rochette af. En die, die bleef toen steken in het, in het hete asfalt. Die sloeg ja. over de kop. Hij was in achtervolging op of geloof ik. En Lens Aamvang ging er door een weilandje heen. Toen lag hij die avond in het ziekenhuis met, vol met wonden, helemaal, helemaal ingepakt met verband. En, uh, en dan komt zijn ploegleider komt het ziekenhuis in en, en dan uh, slaat hij een kruis. En dan biedt hij zijn, uh, zijn excuses aan en slaat dan weer een kruis. Want hij is namelijk hij is schuldig aan wat hij gedaan wilde. Hij, hij, geen schuld had natuurlijk. Zie. en uh, Dat heeft hij geestig volgens mij ook. En, maar dat is toch eigenlijk de omgekeerde ja. wereld? Ja. Ja, maar dat, dat, is dat, is, dat is het heilige, of dat, dat uh, religieuze in het wielrennen. Dat zich opofferen en als het dan het offer niet gebracht wordt, ben je schuldig. Ik herinner me een heel mooi verhaal. Toen, je had het net over Pijn is Genot, mijn boek ja. dat in 82 uh, verscheen. Het was een samenkomst in de uitgeverij Meulhof... waar ik toen bij was, in, de, in het schitterend gebouw van de, aan de Herengracht. En daar waren alle renners aanwezig die in het boek voorkomen. Wim van es was daar, en vader Breukink, en Erik Breukink, en Jan Simon. En iedereen was er. Peter Post was er. Maar Johan van der Velde zat in de gevangenis. Want die had amfitamine gestolen en had een wagen in band gestoken bij Hazenbroek, geloof ik. En we wilden hem er graag bij hebben. Dus hij, was, hij is toch gekomen met een cipier en met zijn advocaat. Die dus was ook daar in die zaal. Het was heel erg heet weer. Dan gaan we naar de tuin. Maar toen zei. Ik hoor nog. Ik stond erbij. Pieter Post stond in de hoek van, van die prachtige salon daar. En uh, uh, ik hoor José, de vrouw van Johan van der Velde, tegen hem zeggen. Johan, zullen we, naar, zullen we nu maar naar uh, Peter Post toe gaan om hem een hand te geven? Want hij zal toch niet langer boos op ons zijn. Dat was ruzie in de Panasonic ploeg met ja. Erik Breuking en met, met Steven Rooks en zo. En, en hij was er toen uitgezet. Toen zijn ze nederig naar, hem, naar zijn hoek gegaan en, hebben hem, en uh, hebben hem een hand gegeven. En toen legde Peter Post, bijna als een priester, legde de handen op het hoofd van, uh, van Johan van der Velde. En die boog heel diep en die, dat echt begon te huilen. José en Johan van der Velde. Dus ook weer dat religieuze, het priesterlijke en... Uh, de grote verzoening. De grote verzoening, dus... dus uh, nou ja, we hebben het offer al gehad. Het zich opofferen. Uh, het, het elkaar meeslepen in de val. Hè, met fletsja en met hoogrijden. En nu de verzoening. Nou, zijn we zijn nu bij het einde van, van dit programma. Heel en zo mooi. is het wielrennen rond. Helemaal rond. En het en het, leven, en het leven ook. We, we moeten ons toch verzoenen met... De het, tour als met de het einde voor het algemene, leven. ja. Um, nou, voordat wij afronden... wil <laughs> ik toch nog even... Ja. even naar, u toe, naar, naar, uh, naar uw fiets. Ja. Daar ga ik toch nog even over beginnen. U heeft namelijk een heel bijzonder exemplaar. Ja, ik heb de laatste trainingsfiets... van Jesper Schibbi. En Kijk. Die Jesper Schibbi zat in de TVM-ploeg. En de fiets werd gemaakt... door de Gazelle-fabriek. En... De eigenaar daarvan was ja, toen, of commissaris, dat was uh, uh, de vader van Erik Breuking. Die ja. was directeur van De Gazelle. Erik Breuking nam afscheid in 1998. En ik heb een heel mooi verhaal over hem geschreven. Over zijn carrière in de Volkskrant. En dat, daar was vader Breuking zo blij mee dat ik die fiets kreeg aangeboden. Daar hebben ze gekeken Skibbie. welke renner mijn maat had. En dat was Jesper Skibbe. Fiets stuur er nog op? Die fiets ik uh, heel regelmatig op nog. En het is een schitterende fiets. Mijn naam staat er ingegraveerd. En mijn fietsen maken, die bekijkt hem elke jaar even om hem te smeren en zo. En dan is hij weer verbaasd over het navelwerk dat, dat daarin zit. Het is, het is, heel, het is heel bijzonder. Ja. Omdat oh, het zo'n mooie fiets is? In de groen kleur van de TVM-ploeg. Want die kleuren hadden ze toen. Ja, hadden ze toen, ja. En als je dan fiets, ja, dan. dan, dan ja, als ik dan fiets, het... dan fiets ik de, de postbank op. Want daar trainde ook Erik Breukink. Er zit een heel gemeen hel hellingje in. En dan droom ik dat ik, net als die Rob Ruig, een, een onbekende wielrenner ben... Die, die toevallig aan het boek is toegevoegd. Niemand kent die man nog. Hè? Die, die, die, hij is nooit opgevallen. Maar goed, hij is er toevallig bij. En dan klim ik en uiteindelijk laat ik iedereen... iedereen ik dit en niemand kan mij volgen. Dus, hè? En, win en zo kom ik ook dat hellingje op, dromend dat ik een wielrenner bent. En weg bent u? Ja, zo Bagamontes of zo Louis Ocania. Dat zijn mijn grote idolen van toen. De tijd, ja. En het is de droom van ieder amateur. Ja, zeker. Jan Siebelink, hartelijk dank. Schrijven van het boek Pijn is Genot. Dank je wel. Um, dan ga ik u vertellen wat ik straks nog ga doen. Want winnen in de Tour, ja, elke amateur droomt ervan... en elke profrenner ook, denk ik, zo'n beetje. Uh, ja, dat is natuurlijk één ding, maar er een slaatje uitslaan... is weer een heel ander verhaal. Sponsoractivatie heet dat met een mooi woord. En reclameman Marco Huil legt uit wat dat precies betekent. En verslaggever Bert Molenaar is afgereisd naar het zuiden van Nederland. De proloogs eigen hardcore wielenliefhebber zoekt gelijkgestemden. Ik heb hier Nederland, de Sfaalse berg. Daar zijn we nu, hè? 322,7 meter. U dacht, u was trots als Faalse? Ja, zeker. Ik woon in de hoogste plaats van Nederland. Ja, zeker. Niet dus? Niet dus. vierde. Vierde. Nou, ik dacht dat in Nederland dus het hoogste punt van Nederland was. Dat straks. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewa Jong. Radio 1, het nos journaal. De laatste oorlogsmisdadiger die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal... Goran Hadzic is opgepakt. Hij was acht jaar lang op de vlucht. Hadzic is een Servische Kroaat. Hij zou zich tussen 1991 en 1995 schuldig hebben gemaakt... aan etnische zuivering van Kroaten in de Kroatische regio Krajina... waar toen veel Serviërs woonden... De gemeente Alkmaar mag een deel van de prostitutieramen op de Achterdam sluiten. De Raad van State vindt dat de gemeente geen vergunning hoeft te geven voor 92 ramen. En onderschrijft de vaststelling van de burgemeester dat panden op de Achterdam met crimineel geld zijn gekocht. De rechter oordeelde in 2009 nog dat het besluit niet voldoende onderbouwd was. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zijn geweest bij aanvallen op verschillende websites, waaronder de datingsite pepper.nl een paar weken geleden. Het team Hightech Crime van de Nationale Recherche kwam de vier op het spoor door met een schuilnaam een intern chatkanaal van de hackers binnen te dringen. En Bruno Bruins wordt de nieuwe topman van uitkeringsinstantie UWV. Hij volgt Joop Lindhorst op, die het UWV zeven jaar heeft geleid. De VVD'er Bruins was staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Balkenende en de drie, En wethouder van verkeer in de gemeente Den Haag. Hij is nu nog lid van de raad van bestuur van vervoersbedrijf Connection. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. De Vara. De proloog. De Boer aan de Tour wacht op niemand, ook niet op Koning Winter. Hoe bar en boos is de weg naar de finish van de 17e etappe in Italië. Gio Lippens heeft de laatste weersverwachting. En verslaggever Robert-Jan Boy heeft het uh, ja, wel wat beter bekeken... want die zit gewoon hoog en droog bij een liefhebber thuis. De proloog een toerwinnaar is geld waard, heel veel geld. Maar dat komt niet vanzelf binnen. Want wie de nummer één van de ronde wil exporteren, moet daar wel wat voor doen. En hopen natuurlijk dat de renner zelf ook mee wil werken. Ik praat erover met Marco Heil, de proloogs eigen reclame-man deze week. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Deborah. Marco, al twee weken praten we over sponsoring, reclame. Je geeft er zelfs les in aan de Universiteit van Brussel. En daar leer je je studenten wat ze er allemaal mee moeten doen... met die marketing en reclame en sponsoring. Nou, leg mij het ook maar eens uit... Nou, dat zal moeilijk zijn op vijf minuten, maar laten we het toch maar proberen. Je kan het. Hè. Door het jaar moet het in 48 uur, laten we het kort samenvatten, met het allerbelangrijkste beginnen. Doe er wat mee met die sponsoring, dat is de gulden regel. Niet enkel sponsoren en het allemaal wat laten rondslingeren, nee, er actief mee aan de slag gaan. Je zou er haast een bijbelse metafoor van mogen gebruiken. Je moet woekeren met je talenten, niet ze in de grond stoppen, maar er actief mee aan de slag. En hoe doen de sponsoren dan? Ja, kijk, dat is natuurlijk waar het daar een heel lessenpakket voor bestaat. Hè. Dus die marketingcommunicatie is een gigantisch rijk palet aan, aan kanalen. Er zijn er heel, heel veel, misschien de belangrijkste kanalen in dit geval, toch even voorop zetten. En dat is nou, de Tour de France zelf ter plekke, zeg maar. Ja, daar begint het allemaal en uh, dan denk ik reclamekaravaan en dan denk ik, daar ben jij afgelopen weekend uh, ja, geweest in Frankrijk, dus je hebt hem zelf gezien. Ja weken goed gedacht. Uh, ja. Ik heb hem niet alleen gezien. Ik, ik was dan met 15 miljoen mensen om maar te zeggen. Dat zijn de cijfers die daar jaarlijks op geplakt worden. 15 miljoen mensen zien live de reclamekaravaan passeren. Die gaan daar gewoon een uur eerder staan voordat er een renner in zicht is, om toch maar dat gigantische spektakel te zien passeren. Je moet rekenen, zo'n reclamecaravaan, dat, dat, dat is 20 kilometer lang. En er worden per jaar 16 miljoen spulletjes aan de mensen weggegeven. Ja. Om maar te beginnen, wat voor spulletjes? Nou, laten we een voorbeeld geven. Dat zijn natuurlijk staaltjes van van alles en nog wat. Hè. Dat is een enorm krachtige tool. Hè. Dus een sponsor van de Tour de France is bijvoorbeeld het snoepmerk Haribo. Nou, wat doen die? Die zeggen niet dat ze lekkere snoep hebben. Nee, die delen dat uit. Die laten mensen dat proeven. Tasting is believing. En daarnaast zijn er natuurlijk een hele hoop andere sponsors van de tour die, die ja, reclamespullen uitdelen. De gele petjes van Credit Lion, de, de bolletjes van, van Carrefour, of bijvoorbeeld die, die, die bekende groene handen van van PMU, vooral Thor Husshoft zal ze we nog wel kennen, de, de ritwinnaar van gisteren, want die is er een paar jaar geleden keihard tegen aangereden in een sprint. En die kwam hevig bloedend over de streep. Hè? En er stond iemand met zo'n handje over het hekken? in, ja. Klopt, ja, ja. Maar dat is natuurlijk alleen maar voor de mensen die daar ter plekke zijn. Ik thuis, ja, heb daar helemaal niks aan. Ja, niet helemaal. Kijk, je hebt natuurlijk een hele hoop kanalen waar het aan buiten komt, Het eerste kanaal is natuurlijk de media zelf, de publiciteit op de media. Laten we dat misschien eens even staven met bijvoorbeeld een voorbeeldje en laten we daar bijvoorbeeld eens merk Skoda nemen. Ja, laten we Skoda nemen. Een automerk dat iedereen wel kent. Nou, die Skoda, dat was twintig jaar geleden, was het gewoon Oost-Europese rommel. Nou heb ik nu tenminste van Skoda luisteren, maar dat werd zo'n beetje gepercipieerd. Daar werd een beetje lakkerig mee gedaan. Nou, toen verbonden ze zich als partner aan de Tour de France en daar hebben ze een enorme, ja, return voor gehad. Niet alleen visibiliteit, merkbekendheid die opgebouwd werd, maar ook een enorme imago-boost. Je verbindt je toch met het meest Jaarlijkse sportevenement op aarde, zullen we maar zeggen. Want iedereen ziet die auto's. Iedereen ziet die auto's. Iedereen weet ook hoe ongelooflijk zwaar die Tour is. Moeten daar, vrijdag moeten ze door weer en wind, donderdag en vrijdag, moeten ze daar de, de Alpen door. Nou, dat doe je niet met eurost Europese rond, Daar heb je een kwaliteitsauto voor nodig. Huh? En dus, Marco, rijdt die Tourbaas uh, zelf ook in een Skoda rond. Die ziet er ja, hartstikke absoluut. leuk uit. En je weet dat die auto's de bergen overkomen. Maar ja, is dat dan wel genoeg? Nou. Het is leuk dat je dat zegt eigenlijk van die Tourbaas, Want inderdaad, dat vind ik wel een mooi voorbeeldje eigenlijk. Die Christian Prudon, die zie je alle dagen, zie je die zo met zo'n vlagje de renners van start schieten uit een Skoda hangende. Vergelijk dat nou eens even met bijvoorbeeld het voetbal. Je weet het EK en het WK voetbal, die worden al sinds 2000, het was toen trouwens in Nederland, het EK en in België, die worden gesponsord door het automerk Hyundai. Nou, die bazen van die voetbalbobo's, zoals we ze dan noemen, die, die, die vreselijk arrogante Steve Blatter en, en Frans Beckenbauer en zo, die willen dat geld van die Hyundai wel hebben en die willen die auto's wel hebben voor hun medewerkers, maar zelf vertikken ze het om mee te gaan rijden. Zelf moeten ze een dikke Mercedes hebben. Dat staat natuurlijk niet. Als je dat geld aanvaardt, dan moet je daar zelf ook mee aan de slag gaan. En wat zo'n typisch voor de wielersport, zal ik mij zeggen, is een doorbaas. Wat ook een kleine jongens, die zegt, ik rij met Skoda. De mensen zien dat en dat wordt geapprecieerd. Dat helpt. Dan hebben we nog de reclames. We er Eentje noemen die uh, mij is opgevallen. En dat was toen uh, Robert Geesig nog in de witte trui rondreed. En misschien wel richting Tourcege ging. Of in ieder geval het podium, de top 10. Laten we het daarop houden. Ik zie een auto, een witte auto, een Skoda. Er ligt een heel verfrommeld Rabotruitje op de motorkap. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, die heb ik inderdaad ook gezien. Ja, kijk. Ook thuis wil je er wat mee doen, ook thuis wil je dat activeren. En wat doe je dan? Dan bel je naar een. Een sportmarketingbureau, maar een beetje een reclamebureau van marketingbureau, maar mensen zitten die verstand hebben van sport. In Nederland zou ik bijvoorbeeld zeggen, nou, triple dubbel in Eindhoven, daar zitten een hele hoop mensen die daar actief mee aan de slag gaan. Die doen daar wat mee en die maken bijvoorbeeld dit soort gevatte advertenties of die maken een hoop winkelpuntmaterialen die je dan bij de Stora Dealer ziet. En verklap ik tot slot de tekst van die uh, uh, ja, advertentie. Sorry Rabo, maar jullie trui komt nog wel van pas. Tot hem, pas ja. En poetsen maar, Marco. Tot morgen. Tot morgen, Deborah. De tour kijken. Ja, ook vandaag wordt de tour natuurlijk weer gevolgd door ontelbare liefhebbers en ik hoor de wijnflessen al, want Robert-Jan Boy is vandaag niet alleen bij een tourliefhebber, maar ook bij een wijnliefhebber en verstokte fan Robert-Jan mag ik toch ook wel zeggen van de Rabobank dat kun je wel dat gaat heel ver uh, de Wora zelfs. Ja, ik ben nu eventjes met uh, Klaas in het schuurtje aanbeland. En dit is een, uh, een lege fles Saint-Maurice Côte du Rhône Village. Nou, er liggen hier nog, uh, nog veel meer. En het blijkt als je in het schuurtje van, uh, van Klaas uh, Haan gaat kijken hier in Veghel... ...dat je ja, van alles tegenkomt wat met Klaas Haan te maken heeft. Niet alleen dus die wijn, maar er ook een hele grote bundel hengels. Want uh, Klaas is ook sportvisser... En zojuist, terwijl de boer aan het praten was, zei hij wat over carbon. Hengels Klopt. zijn van carbon gemaakt, Klaas. Onder andere, ja. Wil je tenminste goed beslagen in ijs komen, dan zul je met goed materiaal en dus ook met carbonhengels ja. aan, het water, aan de waterkant zitten. doe dus doet ik... mij even denken aan de fietsframes die ook van Klopt. carbon zijn natuurlijk. Ja, sterk, licht. Ja. De voordelen niet alleen voor de visser, maar ook voor de fietser als hij op zijn fiets stapt. Duidelijk verhaal. En wat heb je hier onder je arm? Want dat gingen we even halen in het schuurtje. Dit is, de een, ja, dit is een hele moeilijke naam: de defibrillator. Hè? De automatische externe defibrillator. Sorry, sorry, ja, ga gaat je wijn weer. We gaan weer even naar de woonkamer, begrijp ik, dat, met dat ding? Dat is oh. goed. Nou ja, de defibrillator is uh, eigenlijk het verhaal waar ik mee naar jullie ben gekomen. Ja. Omdat... Want dat heeft even met die Raboploeg te maken. Want ik begrijp dat je de Raboploeg les heeft gegeven, althans de, de ploegleiding. We lopen hier even over het. Klopt. De tegels van het tuintje hier weer naar binnen toe, hier de bijkeuken, zijn we hier weer in de woonkamer. Klopt. Je bent naartoe gestapt met het ja. idee van kan ik lesgeven aan bijvoorbeeld Henny Kuiper? Bijvoorbeeld de hospitalitygroep van de Rabobank Wielenploeg die uh, hadden geen defibrillatoren. Nee. En omdat de hospitalitygroep uh, veel uh, VIPs begeleidt ja. tijdens die toeretappes en oud wielrenners als Adrie van der Poel... Uh, toen dachten ze van oude handen, als wij een EHBO-instructuur erbij halen, wat jij ook bent, ja. nou, en daar ben je er naartoe gegaan. Wij hebben met de Raboproeg afspraak gemaakt dat die mensen, die wielrenners, ja. dus opgeleid zouden worden in het hulpverlenen, reanimatie en de AED. En hoe was het dan allemaal aan Hennie bijvoorbeeld les te geven? Nou ja, dat is natuurlijk uh, een andere dimensie als je met uh, deze beroemdheden uh, toch uh, uh, samen in een klas... Uh, de, de, de specialisaties van de reanimatie en de AED uh, zeg maar lesgeeft. Ja, wat voor dimensies zijn er dan? Wat merk nou ja. je dan bijvoorbeeld aan Henny? Nou ja, dat het ook heel normale mensen zijn. Maar wel uh, echt uh, wielrenners, de helden van vroeger. Ja. Vooral als je als uh, wielerliefhebber met deze mensen in contact komt en ook tijdens de prologen bijvoorbeeld van de vuelta mm -hmm. of van de Rabo start in Rotterdam vorig jaar meemaakt, mm -hmm. dat je dan uh, ja, geweldige dagen meemaakt met deze mensen die als geen ander je precies kunnen, ja, in vervoering kunnen brengen met uh, het wielder aspect. Waar, waar raak je dan in vervoering van? wat nou ja. Ja. welk aspect? De honderdduizenden mensen die langs ja. de route staan uh, of uh, het meebeleven, de, ja. de strijd zoals gisteren komt dat door. En uh, Cadell Evans heeft de slags die achterbleven. Ja. ja precies. En dan zie je die, die, die renners van dichtbij. Hoe ja. je wel eens zijn hele kleine mannetjes en zo? Hoe je ja, uh... dat ook op? Kleine mannetjes, inderdaad. Uh, achter de rug geen uh, bescherming krijgen als je als tweede daarachter zit, natuurlijk. Maar ja. ook uh, tijdens de opleiding van deze mensen. Ja, uh, ja dat ze dan toch ook die passie hebben die ze met wielrennen hebben. Om, om het goed ook, te leren. Om het goed te leren. Maar kun, kun je me even, even, even aanzetten? Kijken of we dat ja? er nog een leuke uh, ja? stem horen geloof ik. Bel direct voor professionele hulp. Nou ja, daar begint het mee, oh, daar begint het mee. Ja, Voordat we de hele cursus krijgen. Nee. Je hebt heel Vechel aan, aan de defibrillator uh, gebracht, ah. heb ik begrepen. Ik ben maar voorzitter dit... van de stichting Vechel-Hartsheef. Ja. En in Vechel hangen een zeventigtal uh, AED's die een stukje hard safe geven aan de bevolking van Vechel. Ja. En daar doe je het als vrijwilliger en goede doelorganisatie voor. En als je naar de koers kijkt, want we zijn intussen tijd hier naar de bank gelopen, deze zwart leren bank, zit je hier altijd? Eh, nee, in mijn uh, speciale stoel. Die speciale stoel, dat ja. is een bruine lederen stoel, ja. waar je lekker in kan wegzakken. En dan, dan, uh, dan zit je. morgens begint het met de proloog op de radio natuurlijk. Ja. Maar dan smiddags de live uh, verslaglegging van uh, de tour -etappe. Ja. En dan s'avonds uh, Tour du Jour of uh, Tour 2011 op België of de avondetappen van Marsmeets. Ja, dat zijn van die dingen die je meeneemt. En dan lees je nog de krant, heb je nog je wielerbladen, los van de kookboeken, de vin en de andere zaken. Absoluut. En je hebt ook een vrouw. Ik heb hem. Een... Vrouw? Ja, uiteraard. Al ja, even weer aan, aan het woord. Ja. Die is je nou niet, want die is naar uh, zwemles of zo, heb ik begrepen. Die is aan het zwemmen met vriendinnen. Maar ja. dat is toch weer even de vraag, want dat kom ik toch regelmatig tegen bij de toerkijkers die dag en nacht bezig zijn met de Tour de France. Wat vindt de vrouw ervan? Ik denk dat ze toch ook, en zeker in de zomer, wanneer er op televisiegebied niet zoveel te zien is, en de tour voorbij komt, dat ze het ook leuk vindt. Goede programma's. Uh, mm. Nou ja, de hectiek van de, de wedstrijd... die kijkt ze dan niet zoveel mee, maar... Uh, s'avonds wel. S'avonds wel. Dan spreekt die hele wereld, die wielerwereld van Absoluut. het leven. Hè? Want dat geldt natuurlijk ook bij jou. De tactiek, alles wat erachter zit, dat spreekt ook je vrouw aan. Ja. Klaas, zullen we even afsluiten met een belangrijke tip? Want uh, wat voor wijn moeten we vanmiddag drinken bij de etappe? En wat voor gerecht moeten we bij nemen? Nou ja, als je kijkt naar uh, het gebied... ...Italië waar we naartoe gaan. Hou het even een beetje kort, want uh, ja, ik begrijp... ...ik kijk even naar het hoofd van Klaas, het gebrilde hoofd... Nou ja, ...en dan zie je ik kijk... al een hele verhandeling komen over de Coq bijvoorbeeld. Zou dat het worden? Nou ja, Coq Au vin is natuurlijk een, een Frans gerecht uh, hartstikke goed. Ja. Kun je goed begeleiden met een uh, begonje wijn. Een boekonje wijn? Ja, precies. Maar Piemonte, uh, een Barolo of andere lekkere wijnen... ...die in uh, Piemonte, in het gebied waar ze naartoe gaan, is ook verdreigd. Dan blijf. kom je de middag weer wel door? Absoluut. Klaas Haan te Veghel, Homo universale. Van vissen tot kok en vin, tot die Piemonte vin specialement de Riole. Merci, Klaas. Merci beaucoup aussi. Merci. <laughs> Robert geeft, geeft wijntips. Wij trekken hier dan ook maar een, een flesje open. En kent u deze nog? <zij> <zij> My Radio, de Selector met bijpassend dansje. Die was natuurlijk niet op de radio, maar wel op uh, proloog.vara.nl te zien. De Tour Fan. Verslaggever Bert Molenaar is al tientallen jaren een wielerliefhebber. Hij noemt zichzelf zelfs een hardcore fan. En deze weken rijdt hij zijn eigen tour in Nederland. Hij praat met fietsers over hun liefde, het wielrennen. En vandaag doet hij dat op een van de hoogste plekken van Nederland. De Faalzer Berg bij het Drielandenpunt. Hoogtevrees en zuurstoftekort, luchten, het is er allemaal. Hij beklomt de Alpen.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 Dit is de oprit naar de Vaalse berg, er komen twee renners aan. Gaat het goed mevrouw? Ja, helemaal, dank u. Ja. Is het nog te doen meneer? Gaat het goed? Oh, ja, we beginnen, we beginnen pas hè. U begint pas hè? Ja, ja, ja. Het is hier werkelijk schitterend. Ik kom allemaal dorpjes tegen waar ik nog nooit van gehoord heb. IJs, uh, Wittem, zelfs het dorpje Partij. Komt een meneer aan met een hond? Komen hier de renners langs meneer? Bij de hond of niet? Nee, helemaal niet. Nee? Oh, ja, je de ik ben bang voor hem. Ja, Komen er veel renners hier langs? Is, is dan nou iets gaande dan vandaag? Ik wil het helemaal niet. Is dan vandaag een tour of iets dan? Ja, dan moet ik nog tijdens even de tv aanschakelen. Ik woon hier, hier woon ik. dus... Dit is toch een drie landenpunt, of niet? Ja, maar dan moet hij naar boven nog een stuk. België, ja. Duitsland, ja. Nederland. Nederland ja. En dan 320 meter hoog. Het is de vierde hoogste plek van Nederland. Hè? Dat is, ja, zoals ik weet, is het de eerste hoogste plek dan, hè? De eerste? Ja, zeker. Ik heb hier Nederland, ja. de Faalse berg. Daar ja. zijn we nu, hè? Ja, dat is... Niet... 322,7 meter. U dacht, u was trots als Faalse? Ja, ja, zeker. Ik woon in de hoogste plaats van Nederland. Ja, zeker. Niet dus? Niet vierde. dus. Vierde? Nou, ik dacht dat het in Nederland dus hier het hoogste punt van Nederland was. Je hebt eerst de gemeente Saba. ken ik helemaal niet. 877 meter, Curaçao, 375 meter, ja. Sint Maarten. Nou gaan we, Wacht even, dan nou zitten we wel niet meer lang in Nederland, hè? Dat is Nederland. Ja, dat is Nederland. Daar geloof ik wel, maar dat is, dat is voor mij niet. Ja, dat is wel Nederlands, maar dat is niet hier in Nederland, tussen. Ik spreek dan dus van Nederland zelf, maar niet van dit Nederland. Ja, nou ja ik woon in Haarlem, dan is weer het kopje van bloemen daar dat Ja, ja. Ik zie, ik zie nog weinig renners. Hebben jullie hier veel last van renners of helemaal niet? Ja, toch wel. Ja? Toch wel. Wat voor last? Ja, dus, uh, dus geven we dus echt gas voor langs te komen nog. Wat echt niet nodig is, kijk. Ja. Ze hebben een angst vaat dat ze hier naar beneden komen, ook vaak naar boven. Dat dus komen je... ze met 70 kilometer naar beneden? Nou, dat denk ik toch ja. wel, hè. Dat denk ik toch wel, hè. Want we zijn dan dus, dus naar het eerste huis in de tuin geland, hè? Dus, uh... en, en zou je daar geen prikkeldraad daar kunnen maken? nee. Ik heb het gehad. Het is die arme vent nog niet genoeg geleerd. Nee, ik laat u teleurgesteld achter. Nee, ik ben niet teleurgesteld. Wilt u nog een tissue? Een tissue? Voor het huilen? Ja, dat laat maar gaan. Nee, echt niet, hè. Fettige dag. Nee, wel oké, okay, hè. Hallo. Wat komt daar aan gefietst? Goedemorgen. Goedemorgen. Oh. Goedemorgen. Gaat u naar de Vlaamse berg toe... Nee, ik, kan het simpel, want ik ga nog simpelweg naar huis toe. Ik heb twee kilometers strot zitten. Ja, hoeveel heeft u gereden? Vijftig. Vijftig? Vijftig. U maar bent ik... een, een oudere man? 78. ik ben zeventig. Bijna 79. U ziet er tien, vijftien jaar jonger uit, hè? Ja, dat heeft ik, ik. U, u, rijdt een, u rijdt als een jonge god op een racefiets. Ja, ik zet er gauw op. Hoe lang racefietst u al? Uh, nou, niet zo lang. Nee. Twintig jaar. Na, nadat ik gepensioneerd ben. Ik wil even met u over uw uh, fiets uh, praten. U heeft een Batavis-fiets. Is het aluminium? Is het carbon? Nee, het is aluminium. Ja, geen carbon? Nee, dat. Uh, dat is toch niet meer aan. U maakt een gebaar met de vingers van ja. geld? Ja, die zijn een stuk duurder, zijn die. Ja, u, u leeft natuurlijk van een AOB en een pensioen. Ja, daarom. De fiets is goed. Dat is niks op voor dat zeggen. De Batavis is goed. Maar u heeft geen dure verstellingszoek erop zitten? Nee, nee, nee. Die fiets heeft 700 euro. Heeft 700 euro? Nou. Voor een had... is dat genoeg. <laughs> We hebben mensen gehad met racefietsen van 3.000 euro, 6.000 euro, 10.000 euro. Houdt u van de Tour? Ja. ja. Had u iets verwacht van de Nederlanders? Ja, van maar. Ik in ieder geval iets verwacht. Hoe lang is het niet geleden dat de Nederlanders echt gepresteerd hebben? Ja, dat is al een hele tijd geleden. Kunt u zich nog een etappe herinneren? Ja, ik weet wel nog van wat Peter Winnen dat hij die twee keer op Alpe heeft gewonnen. Kunt u nog goed meekomen? Moet u iets beter uitkijken, omdat u wel trager wordt? Ja, nee, ik weet er weg Ik weet, weg, weet ik heel goed. Maar ik ga altijd alleen. Ik kan dat tempo van die jongeren toch niet bijhouden. Ik ga mijn eigen tempo, en dan had ik iets wat zie, wat mooi is. Dat stop ik. Ik eet de banaan, dat stop ik ook voor. En de tour kijken, hè? doet u dat alleen? Uh, doet u dat samen? Nee, met de vrouw. Ja? Vroeger was het begin, maar dat is de radio alleen. Ja. Met, uh, met Theo komen. Komt die man overdrijven? Hè? Ja, dat, absoluut, maar maakt dat wel? Dat is wel leuk, hè? Ja, daarom het. Dat is, dat is en kijkt u naar de Nederlandse zender of kijkt u naar de Belg? Om, om de beurt. Goed, dus luisteren. u wilt weer door. Ja. Uh, veel plezier en doe voorzichtig. Ja, ja. Ja, dat doe ik zo weer Zet toe. Zet toe, Bert Molenaar. Morgen bezoekt hij opnieuw de Valseberg. De finishfoto. De Tour maakt een uitstapje naar Italië. De streep is getrokken in Pinerolo. En uh, we gaan de Alpen in. Onderweg vijf kolletjes, uh, Nou ja, kolletjes. Uh, de Sestriere is er ook nog en dat is een flinke puist. En op slechts acht kilometer voor de streep is het nog één keer omhoog... om daarna keihard naar beneden te zuizen. Gio goeiemorgen. goedemorgen. Bora, buongiorno. Buongiorno. Hebben La è bella. Ja, si, si, si. De sneeuwboots, heb je die aan? Nee hoor, het is nee? prachtig weer. Het is onvoorstelbaar. Gisteren kwamen we uit de stromende regen. Toen zagen we foto's van mensen die de Galibier probeerden op te fietsen... en echt door de sneeuw heen moesten ploegen, 10, 20 centimeter sneeuw. En uh, wij zitten hier gewoon in het zomerzonnetje. Het is echt 100% Italië-gevoel. En uh, Het is gewoon even een dag zomer, want morgen dan moeten we weer naar de top van de Galibier. Nou, Dan kunnen we de moonboot weer aan, hoor. En daar heb ik inderdaad vandaag nog een foto van gezien waar die sneeuw nog steeds ligt. En als het ja. blijft liggen. Ja. Het is onvoorstelbaar en uh, ik ben bang dat uh, de renners dan morgen... Ja, een koude douche kun je het niet noemen, maar uh, ze zullen het wel uh, behoorlijk frisjes krijgen daarboven. En zo pingpongen we alle weersomstandigheden een beetje ja, af. Ja, ja. inderdaad. We hebben, we hebben een beetje een rare tour. De eerste paar dagen prachtig weer was het zomer in uh, Bretagne. en uh, Daarna was het in één keer mis en toen kwam de wind en toen kwam de regen. en We hebben, nou, ja, we hebben kou gehad, we hebben warmte gehad. Eigenlijk alles door elkaar heen. En voor die renners is dat niet echt prettig hoor, want volgens mij voel je je dan op een gegeven moment op die fiets ook niet meer helemaal ja, sanang. Nou, de zon gelukkig wel vandaag... maar uh, met een afdaling waar Andy Slek, de laatste dan... Uh, zijn zorgen al over heeft geuit. Pra Martino, en dat is een linker, ja. zegt hij zelf. Nou, daar heeft hij wel gelijk in, hoor. Het is een hele linker afdaling. Uh, we hebben gisteren een filmpje op YouTube gezien... Uh, waarin een fietser met een cameraatje op het stuur uh, die helling afging. En dan ziet het er inderdaad heel gevaarlijk uit. De Vlaamse collega's uh, van de VRT-radio... die hebben zojuist met de auto die afdaling gedaan... en die zeggen ook, het is een afdaling die er gewoon slecht bij ligt. De bochten liggen verkeerd. Ja, dat klinkt misschien heel technisch... maar ze lopen af terwijl je dus... door een bocht rijdt. En uh, dat, dat is nooit... prettig. Af en toe gewoon gaten in het... wegdek. Het is heel smal. Het is heel... bochtig. Als het daar nat was geweest... was het sowieso een slagveld geworden. Maar ook... met droog weer is het, uh, ja, is het toch niet... echt prettig. Aan de andere kant... Dan moet ik heel eerlijk zeggen, Andy Schleck moet niet zeuren. Uh, de renners weten gewoon dat ze, dat ze dit soort wegen overgestuurd worden. Gisteren riep hij ook al, uh, voordat hij die etappe naar GAP kreeg... riep hij al van, het is levensgevaarlijk wat de toerdirectie ons uh, overheen stuurt. Ze spelen met ons leven. Ja, en dan zie je toch dat dat een soort self-fulfilling prophecy gaat worden. Want uh, hij heeft ze gisteren op een minuut laten rijden... door de andere favorieten in die afdaling naar GAP. En uh, ja. Ja, hij moet vooral zo doorgaan. Uh, ik denk dat hij een beetje met angst op de fiets zit. En het zal allemaal een beetje te maken toch hebben... Met die val van Wouter Weiland in de Giro afgelopen voorjaar. Uh, Wouter Weiland die toen overleed. Uh, de angst zit er gewoon in. En met angst, dan gaat het gewoon niet meer goed. Nee, Dalen deed hij niet echt lekker gisteren natuurlijk. Goh. Of een rollen. om het allemaal weer te zeggen. Ja, als mijn moeder van 71 om maar iemand aan te halen. Die, die, die nou, ook dan vind ik het dag, nog heel dapper van, van die moeder van 71 de de trouwens. De ja, he? uh, het wordt een deurval vandaag denk ik, uh, Gio, die zich naar beneden stort. En daar in Pinerola als eerst over de finish komt. Denk ik zeker. Uh, we, gaan het, uh, we gaan het volgen en we gaan jou volgen natuurlijk straks tussen 2 en half 7. Gio zit heerlijk in het zonnetje en dat is wel weer goed nieuws voor de renners natuurlijk. Uh, vanaf 2 uur dus Radio Tour de France op deze zender. Tot zover deze etappe van de Morgen ben ik er weer en dan is Herman Ram van de Doping Autoriteit te gast. Over verboden middelen in de Tour en het opsporen daarvan. Lunch met Jurgen van den Berg straks op deze zender. We wel even met Bert Huisjes, die is nu nog hoofdredacteur van Poons, maar die maakt de overstap naar WNL. En de stelling straks in stand.nl. Servië verdient het om toe te treden tot de EU nu Hatchits is gearresteerd. En wie komt er langs? Harry, Bommel, Harry van Bommel, Tweede Kamerlid van de SP. Lunch straks met Jurgen van den Berg. Tot morgen.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 Lady Gaga, de droomkoningin van de popmuziek. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Cafina uit Oeganda leeft dankzij een goedkoop nagemaakt HIV-AIDS-medicijn uit India. De EU staat onder druk van de farmaceutische industrie. Die wil dat India kostbare patenten niet langer breekt. Wat betekent dit voor Cafina en vele anderen?